Geen woorden voor Ja dat is la Ja dat is la. Toen ik op de wereld kwam Had ik helemaal niks aan En men stopte mij terstond Een keurig speentje in mijn mond Toen ik later wandelen ging, met mijn eerste lieveling, raakte ik totaal van streek, wanneer ik in haar ogen keek.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 Jaren zijn we nu getrouwd, nooit heeft mij het nog berouwd. Ook al wacht ik honderd jaar, hou ik nog even weg.